Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. KNVB haalt tientallen voetbalteams uit competitie naar geweld. Premier Di Rupo bezorgt over het Wiegenpolder. En op de basisschool wordt weer beter gerekend. Sinds het begin van het voetbalseizoen zijn tientallen voetbalteams... en spelers uit de competitie gehaald... omdat ze geweld hebben gebruikt op of rond het veld...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 Individuele spelers krijgen tegenwoordig standaard een maximale straf... tenzij ze verzachtende omstandigheden kunnen aanvoeren. Verder zijn de procedures versneld, waardoor straffen sneller kunnen worden opgelegd. De Belgische premier Di Rupo heeft tijdens zijn eerste bezoek aan Nederland... direct zijn zorgen geuit over de Hedwigepolder Hij zei tegen premier Rutte dat hij achter het standpunt van de Vlaamse regering staat... dat Hedwigepolder onder water moet worden gezet, zoals is dus afgesproken in verdragen.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 Voorzitter Deetman van de commissie die het seksueel misbruik in de katholieke kerk heeft onderzocht, kan zich erin vinden dat verjaarde zedenmisdrijven niet meer kunnen worden vervolgd. Premier Rutte zei vorige maand dat hij onderzoekt of toch nog vervolging mogelijk is, ook al zijn de misdrijven verjaard. Maar minister Opstelte zei maandag dat vervolging volgens Europese regels niet meer mogelijk is. En ook Deetman denkt dat dat op grote problemen zal stuiten. De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over het misbruik.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 ANB verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staan 40 files. Een paar zaken vallen op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. De andere kant op loopt het ook nog vast... tussen Knopend Leenderheide en de afrit Valkenswaard over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopend De Hoek... en Knopend Badhoevedorp, 5 kilometer. Er staat daar een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. sint miraculeus, sint, sint Maarten. sint Sint-Meer. Sint-Mooi. sint magnifique Sint-Magistraal. Sint-Maximaal. sint, sint, sint, sint meesterlijk. Sint-Markant. Sint-Memorabel. Sint-Magisch. Sint-Maarten. Sint-Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl Sint-Maarten. Aangenaam. Door hard te werken heb ik een bescheiden vermogen vergaard.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 Sint-meerwaarde. Dat heeft een vergadering of congres op Sint Maarten. Aangenaam. De winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De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 100 amateurvoetballers geschorst dit seizoen... van wie 34 voor het leven, bijna 40 teams uit de competitie gezet. Het resultaat van strenger straffen door de voetbalbond. De KVB is tevreden, maar haalt het ook iets uit. Dat straks vanuit Zeist. We beginnen in Den Haag over een omstreden tweet van Geert Wilders. Hij twitterde over de hoofddoek van de koningin. En de kritiek op de majesteit was geen succes. Volgens bronnen in de PVV-fractie heeft Geert Wilders dat gisteren in het fractieberaad toegegeven. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, kritiek in de PVV-fractie over het optreden van Wilders. Dat is voor het eerst dat we van zoiets horen. Hoe komt dat? Nou ja, basically omdat uh, de fractieleden over het algemeen hun mond houden over wat zich afspeelt binnen de PVV-muren... Maar goed, nu begrijpen we dat de kritiek van Wilders... op koningin Beatrix in het geheel verkeerd is gevallen. Hij uh, twitterde... Wat heeft de koningin te zoeken in de moskee in Abu Dhabi... met abaya en hoofddoek? Ja, en vooral de toon en de timing van het bericht... dat samenviel met de beelden van de koningin... en de prinses Maxima in de moskee, ja, dat deed het hem. De PVV is op zich niet van mening veranderd... en vindt nog altijd dat de, het hoofddoek het symbool is... van vrouwenonderdrukking. Maar in Kamervragen aan premier Rutte... Uh, vroeg vroeg uh, Wilders zich af of die trieste wanvertoning niet voorkomen had kunnen worden. Ja, en vooral die woorden, in combinatie met de beelden van de koningin in de moskee... ja, dat had anders gemoeten. Zo zou Wilders dus volgens de, die bronnen uit de fractie ook zelf erkend hebben. Ja, dus intern weten we dat hij heeft toegegeven dat het anders had gemoeten. Ja. Hoe reageert Wilders in het openbaar op deze kritiek? Nou ja, hij blijft uh, bij zijn kritiek op het dragen van de hoofddoek... en dat de koningin daar dus aan mee heeft gedaan, zo liet hij vanmiddag weten. En uh, vanmiddag vlak voor de stemmingen kon ik hem in het voorbijgaan nog even aanschieten. Meneer Wilders, hoe kijkt u achteraf aan tegen uw opmerking over de hoofddoek van de koningin? hoe je daar al achteraf over nadenkt. Nou, ja, dat was een, uh, een uh, denk ik een terechte opmerking... die we hebben gemaakt, ook over het uh, moskeebezoek. En uh, nou, we hebben er antwoord op gekregen. En heeft u het idee dat die discussie ook in goede aarde is gevallen? Dat is iets anders. En weg was Geert Wilders, de uh, zaal van de Tweede Kamer... in uh, voor de stemmingen. Ja, een hele korte reactie, maar we zullen het uh, voorlopig mee moeten doen... want Wilders geeft verder geen gehoor op interviewverzoeken... Per sms laat hij nog wel weten dat het bericht zoals wij dat brengen niet klopt, zo zegt hij, en dat niemand in de fractie kritiek had op de Kamervragen. En hij noemt de berichtgeving stemmingmakerij van de staatsomroep. Nou ja, als dat al zo is, dan is dat vooral stemmingmakerij uit zijn eigen fractie. Want het is niet voor het eerst dat Wilders kritiek uit op de koningin. Michiel, waarom komt er op uitgerekend nu kritiek uit zijn eigen fractie? Nou ja, je herinnert je inderdaad uh, de opmerkingen van Wilders over de kersttoespraken van de koningin... die hij afdeed als multiculti-onzin en vroeg zich openlijk af of de koningin lid was geworden van GroenLinks... Ja, dit soort aanvallen doen het toch niet goed bij de achterban. Uh, we begrijpen nu dat de fractie ook veel reacties heeft gekregen... van kiezers die zich er niet in herkennen. En je ziet het ook terug in de peilingen. Bij Maurice de Hond zakt de PVV naar 21 zetels. Tegen 24 nu in de Kamer. En de PVV heeft zelfs 30 in de peilingen gestaan. Ja, die teruggang is volgens de Hond rechtstreeks te wijten... aan de kritiek op de hoofddoek van de koningin. Ja, het leek lang goed te gaan met de PVV-fractie... maar voor het eerst heeft die fractie dus te maken met tegenvallende peilingen. Ja, tel daarbij op dat de PVV straks verantwoording moet gaan dragen... over nog meer pijnlijke miljardenbezuinigingen. Ja, dat maakt dat de fractie zich pijnlijk bewust is... dat de populariteit nog verder terug kan lopen. Michiel Breveld vanuit Den Haag, dank wel. Het zoeken naar slachtoffers van het scheepsongeluk bij Italië is vanochtend stilgelegd. Het werd te gevaarlijk voor de duikers omdat het schip begon te verschuiven. Er worden nog meer dan twintig opvarenden vermist. Onze correspondent Bas Mesters is nog steeds op het eiland Giglio. Bas, heeft men vanmiddag het zoeken alweer hervat? Nee, dat heeft men niet meer gedaan. Het is echt uh, te gevaarlijk. Men denkt als, als een schip maar een beetje beweegt...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 Je bent dan misschien niet meer met een reddingsoperatie bezig. Er zijn nog vermisten, we nemen aan de lichaam van de mensen in het schip. Uh, hoe kan dan een scenario worden ingevoerd waarbij um, uh, die stookolie wordt weggepompt? Nou ja, het is duidelijk dat het niet tegelijk kan. Het is te gevaarlijk voor de duikers om um, um, uh, tegelijkertijd die, die, die, die brandstof weg te pompen. Want dan kan er een andere gewichtsverdeling komen en kan het schip ook bewegen. Daarom heeft de minister willen wachten steeds met het wegpompen van die stookolie. Maar morgen wordt het weer ook wat onstuimiger, het wordt wat hoger water. En men begint nu toch echt ook te denken aan het milieu van deze prachtige archipel... die ook heel toeristisch is. Het moet niet zo zijn dat straks dat schip toch nog uh, enorm veel brandstof gaat lekken... Hè, en dat het hier helemaal misgaat omdat men te lang wacht met het leegpompen van de, van de tanks. En zijn de bewoners van het eilandje Giulio ook bezig met het treffen van voorbereidingen... op een mogelijke milieuramp? Nou ja, er zijn hier nu zoveel hulpverleners dat die dat vooral doen. De bewoners zijn vooral bezig, dat zijn er maar 600 trouwens. Er zijn er een paar teruggekomen om winkels te openen... en die zijn vooral bezig met broodjes verkopen. Bas Mesters, houdt in de gaten. Dankjewel. Het is een merkwaardig gehoor. Het liedje Hello van Lionel Richie in filmfragmenten. Hoe hoort zo de maker van al dat plak- en knipmerk? Wijnand Zwaan bij de AWB. Wijnand, we zijn bij de A2 bij die tunnel bij Utrecht. Maar daar staan geen files? Nee, daar uh, hebben de afgelopen tijd uh, sowieso geen files meer gestaan. Door die echt extra rijstroken die ze hebben waar, ja. aangelegd. Dus uh, dat is eigenlijk geen bottleneck meer. Maar goed, het is mooi dat die tunnel straks open gaat, natuurlijk. Nou, in deze spits uh, valt op dat er een ongeluk is gebeurd uh, op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Staat voor de Afrit Lochem, drie kilometer stil. En de A16 valt op van Breda naar Rotterdam. Voor de Van Breden-Noordbrug, vier kilometer door een kapotte auto. Is de linkerrijstrook dicht? Dit is het NOS Radio 1-journaal -Journaal met Tim Overdijk. Hij had zichzelf uitgenodigd bij het Europese parlement, de Hongaarse premier Orbán. Hij wilde de Europarlementariërs ervan overtuigen dat de nieuwe Hongaarse grondwet wel degelijk democratisch is. De Europese Commissie besloot gisteren Hongarije nog één maand te geven om die grondwet aan te passen, omdat die in strijd is met Europese fundamentele waarden. Ik vind dat het is er ook. Wie we ja zeker ook werden debatten over die politiek in de Europese Unie. Deshalve heet ik u zeer herzelijk welkom en geef u het woord. We geven u het woord, premier Orban. Dat waren de woorden van de kerstverse voorzitter Schulz, vanmiddag toen premier Orban naar binnen kwam. Chris Ossendorf, onze Europa-correspondent. dat was nou niet wat je noemt een ovationeel applaus. Nee, een heel flauw applausje inderdaad. Hij heeft weinig vrienden, de conservatief Orbán. Uh, hij kwam naar het uh, Europese parlement inderdaad op eigen initiatief. Maar hij was er eigenlijk gewoon niet welkom. En nou ja, hooguit welkom om een scheldkanonade in ontvangst te nemen. Dat applausje wat je hoorde, die paar mensen die klapten... dat waren waarschijnlijk een paar christendemocraten. Want de christendemocraten in het Europese parlement... zijn eigenlijk de enigen die zeggen... jongens, laten we deze zaak niet opblazen, maar vooral oplossen... en een constructief gesprek aangaan uh, met de Hongaarse premier. Een constructief gesprek, maar een toespraak van de premier, waarin hij ging uitleggen... dat een grondwet die zo omstreden is wel degelijk democratisch is. Wat, als je dan weet dat je een kritisch gehoor tegenover je hebt... wat voor woorden kies je dan? Ja, hij heeft het wel voorzichtig aangepakt. Uh, de, de Hongaarse premier Orban was de enige die rustig bleef tijdens dit debat. Hij heeft ook van tevoren een brief geschreven aan de Europese Commissie... om te proberen de zaak toch een beetje vlot te trekken. Hij heeft in die brief ook aangegeven dat hij in wil gaan op de grootste bezwaren. Dat hij ook bereid is om die omstreden grondwet van Hongarije aan te passen. En dat gaat dan om de belangrijkste punten. Hè? De, de onafhankelijkheid van de centrale bank toch maar weer garanderen. En de onafhankelijkheid van de rechters in Hongarije toch weer garanderen. Daartoe is Orban bereid en wil de over het gesprek ook aangaan. En dat doet hij volgende week in Brussel. Dan gaat hij praten met de Europese Commissie. En Orbán heeft tegen het Europees Parlement gezegd... dat hij het gevoel heeft dat ze er allemaal uit kunnen komen. Oké, okay, maar in de tussentijd heeft het Parlement zich nogal druk gemaakt over wat er allemaal in Hongarije gebeurt. Niet als enige trouwens. Maar ook vooral over de rol van Orbán daarin. De man wordt dictatoriaal gedrag verweten. Het parlement zoals dat er vanmiddag bij zit, nam ze genoegen met wat hij zei? Nee, helemaal niet. Het was uh, een soort tribunaal wat er, wat, wat, wat er uh, zich afspeelde. De socialisten, de liberalen en de groenen, ze hebben allemaal de premier, uh, die daar toch was, toch, toch, toch een man die een soort officieel bezoek uh, uh, heeft, in het gezicht geschreeuwd. Er werd echt echt gespucht, ongeveer. Uh, te, teksten als: Joden, kunstenaars, homo's, minderheden voelen zich niet meer veilig in Hongarije. Dat geleid wordt door zo'n ruime meerderheid van die conservatieve partij Fidesz van Orbán. Uh, op deze toon ging het dus vanuit vanuit die parlementariërs. Maar ook de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso... had toch wel waarschuwende woorden. En zei, ja, het gaat niet alleen maar om de letter van de wet aan te passen. Het gaat er ook om dat we het gevoel hebben als Europese Commissie... Uh, dat de kwaliteit van de democratie in Hongarije op het spel staat. Dat zijn nogal uh, woorden. Uh, de relatie tussen de regering en de oppositie in Hongarije... de relatie tussen de staat en de burger staat op het spel. En de Europese Commissie wil daar een stevig gesprek over aangaan... met deze Orbán. Nou, dat gesprek was vandaag in het parlement meer een schreeuwpartij... En ik denk dat volgende week in Brussel het gesprek toch wat zakelijker zal moeten zijn. Willen ze een kans maken om een beetje als vrienden weer uit elkaar te gaan? Chris Ossendorf vanuit Brussel, dankjewel. In het amateurvoetbal zijn dit seizoen 37 teams... wegens geweld uit de competitie gezet. Ook heeft de KNVB bijna 100 spelers geschorst... van wie 34 voor het leven. Het is het resultaat van nieuw beleid dat de KNVB heeft ingevoerd... om het geweld op de velden terug te dringen. Trudy van Rijswijk was vanmiddag in Zeist... waar de bond die cijfers presenteerde. Anton Winnemers, plaatsvervangend directeur amateurvoetbal. U hebt verteld dat er bijvoorbeeld 34 teams geschorst zijn. Die mogen dus niet spelen. En dan zegt u tegelijkertijd... we moeten toch eens kijken hoe het met die clubs gaat. Want dat is nogal wat. Een team Waarom doet u dat? Hebt u spijt? We hebben zeker geen spijt. De strafmaat die we hanteren staan al volkomen achter. Maar je wilt wel weten wat het effect is van de strafmaat die je hanteert. Ja, en mocht blijken dat dat heel erg is, want de kantine ligt op zijn gat... en er komt niemand meer kijken. Wat doet u dan? Uh, dat is te vroeg om daarop te, nu te acteren. Wij gaan nu, we zijn een half seizoen onderweg. Dus we gaan nu kijken van wat dat voor effect sorteert. Om vervolgens dan te constateren wat, wat doen we hiermee en wat moeten we hiermee. Wat zou dat kunnen zijn dan? Want inderdaad, we zijn pas op de helft van het seizoen. En er zijn er nu al 34. Ik wil daar niet op speculeren. Net zullen die clubs ook wel willen weten. We hadden, we, we hadden natuurlijk gehoopt dat het minder zou zijn. Maar de verwachting uh, was wel een beetje afgestemd op deze aantallen. Ja. Hmm. Want ik zag ook al dat u wilt gaan bekijken bij 18-jarigen. Als je jonger bent, dan zou je een, een, een ander regime moeten hebben. Het klinkt een beetje van, het is toch een beetje eng. We, we vinden het allemaal een beetje te, of niet? Nee hoor, nee, we, we staan volkomen achter deze nieuwe aanpak. Geweld op het veld, paal en perk, nogmaals, daar gaat het om. Als je dan kijkt naar jeugdspelers, we hebben nu één regime... dan zou het zo kunnen zijn dat je dat moet heroverwegen. Vanwege de, de jeugdige leeftijd, niet meer en niet minder. Maar we staan volkomen achter de aanpak. Wij merken dat er een groot draagvlak is onder de verenigingen en onder spelers. Men vond al een tijdje dat we hier en daar niet streng genoeg straften. Dus in die zin doen wij datgene wat men van ons vraagt. En trekt u wel de conclusie dat het werkt en dat u voort moet gaan op de ingeslagen weg of dat ook nog niet? Vooralsnog heb ik niet het, hebben we niet de indruk dat we het moeten gaan bijstellen. Goal. Zo klein als ze zijn, een jaar of acht. Fanatiek hoor. De ouders zitten hier binnen te kijken, dat moest van de KNVB. Want zeggen ze: zo kan het wel eens worden als het uit de hand loopt op het veld? Ja, het begint al bij de hogere klasse. Daar begint het al mee. Die geven het goede voorbeeld? Die geven het voorbeeld. Ja. Want daar heb je op het veld hoor ook. Want als je ziet dat ze met rouwbanden omspelen, las ik in de krant. En dan even gevechtpartij met elkaar. En dan spelen ze nog maar ruilband om, ja. omdat er iemand gestorven is. Ja, eigenlijk andere maatregelen moeten dat er... Is, dat is heel makkelijk op te lossen. Als een ouder zich maar draagt, dan hem twee hem twee wijken niet komen. Simpel, als er door een team een vechtpartij komt, dan kan je team schaffen. Maar als er een publiek buiten kwaad wil, zoals ze net... Een paar weken of drie maanden geleden gelezen hebt van die gozen die die oude man langs het veld kapot trappen en die aanleggen op sterven. Kijk, die wordt gelever geroeid. Die moeten gelijk nooit meer op een veld mag komen. En als ze dat doen, zoals in Engeland, dan kan je zonder hekken weer gaan voetballen. En later deze uitzending spreken we met getroffen amateurclubs... over hun gevoelens naar deze strenge sancties van de KNVB. We gaan terug naar Utrecht, naar de A2. De tunnel bij de nieuwe wijk Leidse Rijn. Jeroen de Jager is daar, want vandaag kwam het bericht... dat de tunnel wat de gemeente Utrecht betreft open mag. Jeroen, je stond een half uur geleden aan de noordkant van de tunnel. Waar ben je nu? Ja, aan de zuidkant. En je wil het niet geloven, Tim. We zijn niet door de tunnel gereden, helaas. Maar we staan er wel... De vangrail en het weegdek. We staan midden op die A2, uh, op die nog ongeopende A2. Uh, als je er straks doorheen rijdt, 1650 meter lang, ik heb even gerekend... ben je er in een minuutje doorheen. Even vanaf de zuidkant, een flauwe bocht naar links... en dan alsmaar rechtdoor en dan uh, ben je Utrecht alweer bijna voorbij. Dus dat gaat lekker. Onderweg hier naartoe, naar die zuidkant, uh, kwamen we langs de brandweer. Daar zijn we even geweest. Daar heb je districtscommandant Jan van Nierve En die is wel de tunnel in geweest. Ja, ik ben in de tunnel geweest. Ja, uh, met name bij de openstellingshoek. Oefening, hè, waar we met een heleboel hulpverleners hebben geoefend... of uh, uh, scenario's die ze in die tunnel plaats kunnen vinden... of die op een adequate manier kunnen bestrijden. Is het een mooie tunnel? Ik vind hem prachtig, ja. Hoe anders is hij dan andere tunnels? Want u kent ook andere tunnels. Nou, volgens mij, als je er met de auto doorheen rijdt... lijkt iedere tunnel wel op elkaar. Ja. Het gaat om de dingen die, waar je eigenlijk niet op let. Hè. De systemen die aan de plafonds en in de wanden zitten. En uh, ja, daar gaat het dan feitelijk om. Maar daar let je niet zo op als je in je auto zit. is uh, 1650 meter lang... Is dat een lastig voor brandweer, Hulpdiensten? Nou, niet, niet direct de lengte. Het gaat om, uh, hè, voor ons gaat het erom dat het een tunnel is, dat er dus een dak op zit. Hè? En als er stijl voor de brandweer, er staat een auto in brand. Ja, die rook, die kan niet direct weg. En ja. dat maakt dat het wat complexer wordt. Ja, en dat heeft anderhalf jaar geduurd om die systemen helemaal af te stemmen. Daar weet u verder niks van. Daar gaat dat bedrijf over en Rijkswaterstaat. Maar u heeft wel geoefend en werkt het. Ja, dat werkt allemaal. Dat hebben we in die openstellingsoefening hebben we dat kunnen controleren. Dat was eigenlijk de systeemtest. Werken de hulpverleners, de systemen uh, en alle procedures en zo werken die nou. En uh, ja, dat is goed gebleken. Want uh, de bedoeling van die systemen is ervoor te zorgen dat het afsluiten van de tunnel pas echt op het laatste moment gebeurt, hè? Nou, in het allerergste scenario hè, vindt de afsluiting natuurlijk Tuur. plaats. En, uh, maar de, niet dat hij bij elk wisse was je automatisch zegt, ik ga dicht. Nee, hè, dus er is een hele, hele lijst, een hele matrix van allerlei uh, dingen die moeten gebeuren als er een incident plaatsvindt. Dat kan van een eenvoudige botsing zijn tot een uh, grootschalig ongeval. En ja, al die dingen uh, die hebben een aparte manier van optreden. Ja, en dat gaat deels computermatig. Ja, dat is, een oude deels, dat is Dat is grotendeels geautomatiseerd, ja. inderdaad. Ja. ja, Die computer beslist wanneer wat gedaan moet worden. Beslist, die doet in ieder geval een voorstel. Ja. Hè? En, ja. en uh, bijvoorbeeld de, de centralist van Rijkswaterstaat... die, die kijkt dan van, oké, okay, gaan we dat op die manier doen? En die stemt dat uiteraard ook met de hulpverleningdiensten af. Wat kan er nog fout gaan eigenlijk? Want ik neem aan dat U als brandweer van de slechtste scenario's uitgaat. Ja, precies, maar dat, de kans hè, daarop is ja, heel, heel erg die, klein. Dat maar... kleinste incident, wat bijna niet kan gebeuren, maar toch zou kunnen gebeuren. Nou het allerergste wat je kan voorstellen... dat is dat een tankwagen met LPG bijvoorbeeld... dat die in brand vliegt en ontploft. Oeh. Nou, even, de kans is daar is, he, bijna nul. Maar ja, de, als je vraagt, kan het gebeuren? Ja, het kan gebeuren. Ja, en dan kan die computer daar niet meer tegenop? Nou, die computer die kan van alles, maar ik denk oh. dat de tunnel het niet overleeft. Oh, ja. Nee, dat is, niet dat overleeft? Is dat is natuurlijk een enorme explosie. En, uh, maar ja, dat, dat heb je overal, hoor. Als dat gebeurt, dan... Uh, is het maar dat is zo'n beetje het ergst denkbare scenario. Want hoeveel auto's gaan daar doorheen? Oeh, dat vraagt in mijn moeilijke weet vraag... Weet niet 90.000 per dag, maar ik weet het niet zeker. Ja, ja, ja. En die zitten dan allemaal in die tunnel? Althans, een deel daarvan. Er zitten toch snel een paar honderd auto's in zo'n tunnel? Ik, ja, ik zou het, ik het nee. werkelijk niet kunnen nou, zeggen. Ja, is, u bent ja. bij die oefeningen geweest. Ja, maar dat, in die oefeningen ja. er waren alleen een paar auto's op elkaar gereden. Oh, dat okay. verzeker ik u. Maar re toen reden er natuurlijk nog geen auto's door die nee. tunnel. Bent u er blij mee trouwens, met de tunnel? Ik denk dat de stad Utrecht daar heel erg blij mee is. Ja. Want nu kunnen ze eindelijk een goede verbinding maken... tussen deze wijk Leidse Rijn en de stad zelf. En daaronder ligt dus die landtunnel op de A2. Op onze site nos.nl vindt u een filmpje hoe de tunnel eruit ziet. Een bijzonder filmpje op YouTube. Het is de droom van iedere creatieve filmpjesmaker. Een wereldwijd miljoenenpubliek voor zijn of haar filmpje. Het is de Nederlander Matthijs Vlot overkomen. Hij maakte met behulp van filmfragmenten het liedje Hello van Lionel Richie. In een paar dagen tijd keken er ruim 1,2 miljoen mensen naar. De maker legt uit waarom hij nou juist nu voor het nummer Hello heeft gekozen. Kijk, je moet ook wel natuurlijk een nummer hebben, wat een beetje een classic is. Weet je wel? Dat het mensen die kennen het origineel, dus dan heb je eigenlijk al een referentiekader. I've been alone with you inside my mind. Mensen denken dat ik uh, maanden heb zitten knippen of zo, maar je moet gewoon een beetje slim zoeken. Kun je de tijd uitdrukken? Ja, nou ja, een goede week of zo. Wat is dan het lastigste als je dat zo'n filmpje maakt? Lastig is om de, een beetje goede fragmenten bij elkaar te vinden die ook achter elkaar lekker lopen. Want je kan dan wel bijvoorbeeld een, een tof citaatje hebben, maar uh, dan, dan wil je niet zeggen dat het... Er moet ook weer een citaatje voor en een citaatje achter en dat moet lekker lopen en zo. En dat is, dat is nog wat lastigste. En in my dreams... I kissed your lips. A times... Sometimes I see you pass outside my door. Ken je heel veel films uit je hoofd of hoe zoek je die woorden? Gewoon een beetje moderne technieken gebruiken natuurlijk. Krijg je dan inderdaad, roep je dan bijvoorbeeld de hulp in van uh, op Facebook en Twitter van... ...joh, ik zoek een film waarin uh, outside wordt gezegd? Dat dan niet. Je moet gewoon een beetje slim uh, zoeken. Ik bedoel, in elke film zit wel een outside, waarschijnlijk. Goed, dan moet je het fragment ook nog zien te vinden. Ja, precies. Sherlock Holmes' instinct noem ik dat. <laughs> gewoon een beetje... Uh... Met die met het groot glas uh, in de weer en dan vind uh, ja, je het wel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Deze staat nu een paar dagen online. en gaat echt als een dolle over het internet, over de hele wereld. Had je dat verwacht? Nee, niet echt, denk ik. Uh, je hoopt er altijd wel op. Je denkt, soms kan je wel inschatten van oké, okay, dit is wel een speciaal dingetje. I can see it in your eyes. Ik zie het. In jouw your... smile. Mensen die doen nu net alsof ik echt een hele prestatie heb geleverd. Terwijl ik eigenlijk gewoon alleen maar uh, achter mijn computer uh, <laughs> zat en het, het, uh, Twitter een beetje aan het volgen was. Ik bedoel, het is niet dat ik uh, bezweet over een finish kwam. En weet gewoon wat doen. Ik wil je Ik je. Hello and goodbye, I love you too. Deze audio-bijdrage kwam van Martijn van der Zanden. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 Daarom organiseert ABN Amro Mees workshops voor jongvolwassenen. The De Generation Next Academy. Meer weten? Kijk op ABN Radio 1. Het NOS Journaal. Tijdens het eerste bezoek aan Nederland heeft de Belgische premier Iroepo.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 En het monument voor de slachtoffers van de treinramp in Harmelen, waarop schrijffouten staan, wordt volgende week aangepast. Drie namen worden aangepast en de namen van vijf andere slachtoffers worden op een andere plek op het monument gegraveerd. Vervanging van het monument is te kostbaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met veel bewolking en perioden periode met regen... en dat blijft de komende 24 uur in elk geval het geval in het zuiden van het land... daar valt ook de meeste neerslag. In het noorden en ook in het midden wordt het morgenochtend geleidelijk aan wat beter. Het wordt droger, het klaart af en toe op en er kan nog wel een enkele bui vallen. In de nacht liggen de temperaturen tussen 3 graden in het noordoosten van het land... dat is de temperatuur van nu, en 7 graden in het zuidwesten. De temperaturen lopen in de loop van de nacht eigenlijk alleen maar op... en morgen is het 6 tot 9 graden. Met als gezegd de wolken in het zuiden met de regen... En in het noorden misschien wat zon. Vrijdag overal een paar zonnige momenten. Maar ook buien, het blijft wisselvallig. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor zaterdag en de dagen daarna. ADB-verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. Er staan 45 files bij elkaar, 170 kilometer. Maar echte bijzonderheden, echte problemen zijn er niet op de weg. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is wel een aanrijding geweest. Tussen Deventer en Badmen staat nu 5 kilometer file, maar de weg is daar weer vrij. En een van de langste fietsen staat op de A50, Arnhem richting Os, tussen Renkum en Knoopend Ewijk, 8 kilometer.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 drie over half zes. U luistert naar het NWS Radio 1-journaal. Topoverleg vandaag in Griekenland. De inzet, ja, ja, nog steeds, de redding van het land. De banken en een delegatie van het IMF en de Europese Commissie zijn in Athene om de zaak te regelen. Nou ja, te regelen, werd versloten van de economieredactie. Hoe verloopt dat? Vandaag? Ja, nou Te regelen, dat uh, benadruk je met de juiste intonatie, want het gaat moeizaam. Kijk, het gaat om het kwijtschelden van de schulden door de bank. Het gaat om een bedrag van in totaal ongeveer 100 miljard euro. Het is het overleg wat vorige week helemaal vast was gelopen. Kwijtschelden, dat is uh, noodzakelijk, want anders loopt die steunoperatie van het IMF uh, en de Europese Unie aan Griekenland helemaal spaak. En zonder die hulp loopt de boel in het honderd, ofwel uh, dan gaat het land naar uh, de galemiezen. Ja, dan nou begrijp ik dat de Griekse premier er alleen niet zo heel veel vertrouwen in heeft. Hè? Nee. Hij, wil, hij wil zelfs de onderhandelingspartners dwingen nou ja. Ja, ja, hij zet er een soort stok achter, uh, achter de deur. D er zit een verhaal achter, hoor. Uh, maak je niet ongerust. Schulden zijn namelijk niet alleen in handen van, uh, van de banken. Je hebt ook nog, nou, noem ze maar de cowboys van de financiële markt... die hedgefondsen, uh, die, die, die beleggingsfondsen. Die, die hebben ook gewoon overal uh, geld in zitten. En die fondsen die zijn niet van plan om zomaar hun verlies te nemen. Uh, want op het moment dat ze echt hun verlies nemen... dan leiden ze daadwerkelijk verlies. D het is daar zwart of wit. Um, die hedgefondsen hebben namelijk maar uh, één belang of zoveel verlies dat een onderneming of een land failliet gaat, zijn ze namelijk tegen verzekerd. Op het moment dat een land, in dit geval Griekenland, failliet zou gaan, krijgen ze gigantisch uitbetaald. Heeft ook weer allerlei uh, zeer vervelende gevolgen voor de financiële markten, maar niet voor die hedge funds. Um, of ze nemen enorme winst. Nou, winst nemen in Griekenland, dat lijkt logisch. Dat zit er op dit moment helemaal uh, niet in. Dus zitten ze daar aan tafel. Ja, dat is een beetje een onhandig punt. Ze willen compensatie op een of andere manier. In feite gijzelen ze die uh, gesprekken. En Papadimos, de Griekse premier, die heeft nou, uh, ja, die gesprek aangehoord en gedacht, ja, ik moet een soort doorbraak forceren. En daarom komt hij met, uh, met een soort dreigement, want het is, een soort, het is echt een heel zwaar dreigement, want als je het zou doen, je moet het maar vergelijken met het soort nationaliseren van, uh, van, van banken, wat wel eens ter sprake is geweest. Oké, okay, maar dat is dan dus toch vooral een, een, een hoog spel wordt gespeeld, wat en, toch op een of andere manier tot een akkoord moet gaan leiden. Is, zijn we daar wel dichtbij? Ja, er wordt hier een hoog, een ragfijn politiek, economisch, financieel spel uh, gespeeld. Papadimos is optimistisch, de Griekse premier. Die zegt, we zijn er bijna. Het is ook van belang overigens dat dat resultaat, als dat er is... een beetje positief wordt gepresenteerd. Dat je het idee krijgt van nou, het is min of meer vrijwillig gegaan. Want dat beeld is weer bepalend voor het verdere vertrouwen... van de rest van de wereld in Griekenland... en de rest van de financiële wereld in Europa. En het is verder wel van belang dat het een beetje snel gaat deze dagen, want de agenda van de politiek zegt dat er volgende week maandag een bijeenkomst is van de ministers van financiën, dat er aan het eind van deze maand een bijeenkomst is van de premiers van de diverse staten, een Europese top, en vervolgens, als er een akkoord is, dan moet je dat nog allemaal uitwerken, allemaal technische details. Het is dus pas half maart, moet het er helemaal rond zijn. Maar je hebt zoveel tijd nodig dat je er wel nu deze dagen klaar moet zijn. Dus de druk is hoog en ja, ze moeten eigenlijk tot iets komen en. Hij straalt dan ook wel optimisme uit. Maar ondertussen slaat hij ook wel eventjes links en rechts om zich heen. De stand van zaken vandaag in Athene. We zijn op de hoogte. Bert van Sloten van de Economie Redactie. Dank je wel. We gaan even terug naar 21 december 2011. De bekerwedstrijd Ajax-AZ is ruim een half uur onderweg. Terwijl Sillersen nu wat treuzelt. En de, hey hey hey, Streeuwen. Wat gebeurt hier? Zo. Er zijn supporters Zo. op het veld. En een van die supporters die valt het doelman van AZ. Esteban aan. En Esteban is een Costa Ricaan. Die denkt, dat laat ik me niet gebeuren. Ik schop gewoon terug. En daarmee eindigde de Bekerwedstrijd. Uiteindelijk besloten de KNVB de wedstrijd over te laten spelen. Aanvankelijk zonder publiek, maar uiteindelijk worden er wel kinderen toegelaten. Zo kan het zijn dat er morgen 25.000 kinderen in de arena zitten. Voor een wedstrijd die AZ-trainer Gertjan Verbeek nooit zal vergeten. Nou, vergeten doe je nooit. Want daarvoor is er ook te veel ophef over geweest.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 de winst op Ajax uh, ons te plaatsen voor de volgende ronde in de beker uh, je doet niet mijn een goede die zegt uh, de een wint de ene wedstrijd, de ander wint de andere wedstrijd nee ja het raar doet het er ook nog voor dat we straks in de competitie tegen Ajax spelen op zondag en uh, ja, wij willen beide wedstrijden winnen en we zullen zien aan het eind uh, wie er het langste eind trekt leuk hè, 20.000 kinderen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 Nee, dat is helemaal naangegeven. Dat heb ik ook al meegemaakt en dat is echt helemaal niks. Dus dan met 20.000 gillende kinderen. Ja, hartstikke leuk, zeker voor die kinderen. Bij Ajax liggen de gevoelens toch een tikje anders. De club leidde met 1-0 en leek met die voorsprong de rust te halen. Trainer Frank de Boer zit dan ook niet echt te wachten op de wedstrijd van morgen. Ja, heel jammer natuurlijk voor ons. We hebben kaart voor gevochten voor die 1-0 en uh, als dat je wordt ontnomen, dan, dan doet dat pijn natuurlijk. Uh, als Ajax zijn, dan zijn we ook zeg maar, onder protest zeg maar akkoord gegaan met de, de sanctie. Nou ja, wij hebben wel het gevoel dat het, zeg maar, de KVB niet anders kon doordat er iemand uitgestuurd was. Want anders hadden wij waarschijnlijk gewoon met 1-0 voor staan en nog een paar minuten te spelen in de eerste helft. En misschien was de wedstrijd dan wel doorgegaan als die rode kaart niet gevallen was? Ja, ik denk zelf van wel. Ik denk Verbeken kennende dat hij ja, niet zo, ja, zo bang is voor, voor zoiets in ieder geval. En, met tien man uh, is het natuurlijk een heel ander verhaal en uh, 1 nul achterstaan. Straks een stadion vol met 20.000 kinderen, hoor je? s'nachts al gillend wakker, want je hebt er zelf ook drie en die zijn ook wel eens druk, denk ik. Jawel. Nou, hoor. Uh, het, het is vrij jong en uh, het is, uh, maar uh, leeft het. Uh, ja, ik weet niet, maar normaal maar mijn dochterse klas komt ook en dat zijn uh, die is bijna twaalf. Dus het twaalf uh, of, uh, of lager, ja, die kunnen wel geluid maken. Dat klopt.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 Harry van de dochters van Frank de Boer in de arena morgenmiddag, dat wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd. Ajax AZ, morgen om half drie en live te volgen hier op Radio 1. De Bermeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft zich vanochtend officieel geregistreerd voor de tussentijdse parlementsverkiezingen komend voorjaar. Ze sluit zelfs niet uit om een regeringspost te aanvaarden. Tot voor kort allemaal ondenkbaar in het door militairen met ijzeren hand geleide Burma. Maar het militaire regime lijkt nu toch echt werk te maken van het democratiseren van het land. Wie dat kan gaan zien is uh, Minka Nijhuis. Goedemiddag. Vanmorgen teruggekomen uit Burma, een land waar u al zo'n twintig jaar komt. En volgens mij was deze trip iets bijzonders. Ja, zeker. Ik was vijf weken geleden ook best sceptisch... want ze zijn natuurlijk in het verleden wel vaker uh, zijn er uh, gebaren gemaakt door de groenten... en die bleken dan toch weer cosmetisch te zijn. Dus toen ik aankwam dacht ik, nou, wait and see... maar het bleek me toch al snel dat het deze keer andere koek is. En Wat er eruit? Nou, Er wordt bijvoorbeeld in het parlement, wat in de eerste instantie een wassen neus leek... en wat dan nu geïnstalleerd is na de verkiezingen van vorig jaar... wordt gewoon toch vrij openlijk gediscussieerd. Er zijn nieuwe wetten aangenomen. Eén wet gaat bijvoorbeeld over het recht op demonstreren. Andere wet gaat over het recht om vakbonden op te richten. De media zijn totaal veranderd, al is er nog wel censuur. Maar je ziet bijvoorbeeld op de voorpagina allemaal foto's van Suu Kyi en. Uh, artikelen over haar. Dat was echt een paar maanden geleden nog ondenkbaar. En het geeft mensen ook gewoon een nieuwe durf... om, om openlijk op straat over politiek te praten. Want dat kon in het verleden niet? Nou, dat durfde alleen de aller En vaak werd dat gewoon bewaard voor binnenskamers. Ja, en dat, dat is nu echt totaal anders. U hebt in het verleden meerdere malen contact gehad met Suu Kyi. Is dat deze keer ook gelukt? Ja, ik heb haar even heel kort gezien toen ik uh, aankwam. En toen vertelde ze mij ook dat ze optimistisch was. Al was het, zoals zij dat dan in haar Oxford-Engels zegt, cautious optimism. Ja, voorzichtig optimisme. Maar dat was zeker anders dan een paar maanden geleden in, ma in mei dat ik haar zag. Vorig jaar toen was ze een stuk sceptischer en voorzichtiger. En nu zag ze er ook anders uit. Ze was veel vrolijker en heel energiek. Belangrijk punt wat ze had was wel de vrijlating van de politieke gevangenen. Maar goed, dat een aantal dagen geleden is een grote groep zeer prominente politieke gevangenen vrijgelaten. En dat is toch ook wel een indicatie dat het om meer gaat dan alleen maar cosmetische veranderingen. Ja, dingen gebeuren echt. Maar tegelijkertijd moet je toch de vraag blijven stellen... zijn dit misschien schijnbewegingen van het militaire regime? Kijk het naar de historie. Kijk, natuurlijk zijn er ook tegenstanders van deze veranderingen... en die zijn aan het manoeuvreren. Maar voorlopig lijkt het erop dat degenen die hervormingen willen... in ieder geval de meeste invloed hebben. En dat zijn ook geen democratische figuren. Alleen Ze hebben jarenlang, uh, zijn ze onderdeel geweest van een, een, een, een vreed regime. Maar ze hebben andere redenen ook om dit te willen. Ze willen bijvoorbeeld onder de dominantie van China uit. Ze willen toenadering tot het Westen... om internationale financiële geldstromen weer op gang te brengen te krijgen... Ze willen heel erg graag het voorzitterschap van de ASEAN de Aziatische associatie. En dat hebben ze nu ook gekregen. Dus dat zijn meer pragmatische dan democratische overwegingen. Maar dingen gebeuren daardoor wel. En die zijn niet meer zo makkelijk terug te draaien. Dus we kijken ook met name die kant van de wereld uit. Naar China, naar de Aziatische gemeenschap. Terwijl tegelijkertijd nog steeds een boycott bestaat van de Europese Unie, van de Verenigde Staten, van Canada. Zijn, zijn de mensen daar in Burma ook mee bezig? Met, met die druk vanuit, vanuit het westen? Nou, die, die druk is nu veel meer een combinatie van aan de ene kant druk en aan de andere kant beloningen. Het bezoek van Hillary Clinton bijvoorbeeld uh, eind vorig jaar was een heel duidelijk signaal dat men vindt dat de regering op de goede weg is. En als dat zo blijft dat daar ook beloningen tegenover staan, er is al aangekondigd bijvoorbeeld dat er voor het eerst weer een ambassadeur uit Amerika zal gaan komen in Rangoon. Eh, er wordt wel steeds gezegd... de hervormingen zijn nog niet voldoende... om de economische sancties helemaal op te heffen. Maar er, er wordt wel over gesproken. En dat is ook wat de regering... in Burma graag wil. De dominantie van China is zo extreem geweest... juist vanwege de westerse sancties. China had in feite vrij spel in Burma... en plunderde het land schaamteloos leeg. En de Burmeese regering... bestaat ook uit Burmeese nationalisten. En die zat die Chinese dominantie... wel degelijk... Dwars. Verder is het natuurlijk belangrijk om te bedenken... dat Burma altijd een land is wat uit twee delen bestaat. Je hebt nu de gebeurtenissen in, een, in het gebied... waar Burmanen de meerderheid uitmaken. En dan zijn er etnische minderheden. En in een aantal van die gebieden is het nog oorlog. Dus die kijken wel met nog veel meer sceptisch... naar terrorische ontwikkelingen. Ja, dus zelfs dat staakt het vuren vorige week met de Karen-beweging. In het oosten van Burma is ook maar een kleine stap vooruit. Dat belooft nog niks. Als we kijken naar um, Suu Kyi, die ze vanmorgen registreerde... voor die verkiezingen... Um, uh, geen verklaring gaf, niet sprak met de mensen daar. Uh, is dat ook een bewuste houding om in zekere zin de verwachtingen te temperen... dat de mensen misschien nu te veel van haar verwachten? Het is natuurlijk een moeilijke positie waarin zij zit, omdat ze zo ontzettend populair is en daarmee de verwachtingen ook zo groot zijn... dat ze altijd wel probeert om mensen de boodschap te geven... luister, om van Burma een democratisch land te maken... zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen, dat kan ik niet alleen doen... Maar uh, ja, wat toch opvallend is dat mensen niet alleen maar, hoewel ze. Zij is de, voor de meesten echt de heldin. Maar ik merkte wel dat na de vrijlating van de politieke gevangenen bijvoorbeeld echt geroepen werd op straat leven. De president. En dank u wel, president. Hmm. Dus met de stappen die nu gezet worden, zijn mensen toch ook enigszins hun houding van extreme scepties van een aantal maanden geleden aan het wijzigen. Vandaar de woorden, voorzichtig optimisme van Suu Kyi zelf tegenover u. Minka Nijhuis, nee, net terug uit Birma. Wanneer gaat u weer terug? <laughs> Ik zou het liefst niet eens weggegaan zijn, natuurlijk. Maar nee, wel heel binnenkort. Dank voor uw toekomst. Dank voor uw bezoek. Thank you. Straks, wat gebeurt er nu met de foute namen op het monument in Harmelen? Er is een besluit genomen. Hoe het zit, hoort u zo. Kwart voor zes. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen bij Spaan? Er staan 44 files. Dat lijkt veel, maar het is toch een vrij normale avondspits. Er is niet zo heel veel uh, spannend gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is wel een aanrijding zojuist geweest. Bij Muiden Er staat 2 kilometer fietsen. De linkerrijstrook is dicht. En er is wat meer vertraging op de A12 vanuit Den Haag. Er staat bij Noordorp 6 kilometer fietsen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Veel festivals gooien komend jaar het roer helemaal om. Veel festivals zitten in nood. De markt lijkt alleen maar hetzelfde aan te bieden. En mensen houden door de huidige crisis hun vingers wat strakker op de knip. Extrema Outdoor in Best gaat komende zomer in ieder geval alles uit de kast trekken om het publiek te blijven trekken. Hoe Extrema dat aan wil pakken, daar kwam Theo Verbrugge achter. Marcel Mingers, de directeur van Extrema, maakt de poort naar de plas open. Ja, ik probeer hem open te krijgen. Heel spannend, want het is nou heel koud. En ik heb koude handen, maar het gaat wel lukken hoor. Zeg, blij hier weer terug te zijn even? Ja, ik vind het altijd mooi om te zien en altijd spannend om te zien. We hebben er echt wel zin in. We hebben hele mooie nieuwe plannen. En ik kan niet wachten dat wij dat zeg maar, hier gaan presenteren weer. Nou kijken we naar een recreatieplas hier, Aquabest. Uh, mooi wat watervogeltjes uh, ja. die uh, in de plas uh, drijven. We zien wat strandtenten daar uh, in, de, in de verte. Hoe ziet het er hier 14 juli anders uit dan anders? We nou, zullen gevuld met 40.000 mensen, want dat is de maximale capaciteit. We gaan ietsjes minder, omdat wij meer exclusiviteit willen hebben. En We gaan het dus veel meer live beleving doen, uh, veel meer performance, theater. We gaan met heel veel kunstenaars werken die uh, sculpturen gaan neerzetten. En uh, We proberen ook een andere look van het festival neer te zetten, maar vooral ook veel live beleving. Mensen moeten geven, de hele tijd geënterteind worden. Dus niet meer de dj's die de massa in beweging brengen, nee. maar meer dan dat. Waarom? Omdat wij merken dat er een verzadiging van de festivalmarkt in Nederland... Uh, iedereen doet, niet iedereen, maar heel veel mensen doen heel veel hetzelfde. En we proberen gewoon onze kop erop vanuit te steken en iets nieuws te doen. En we denken dat dat gewoon heel erg leuk is. In Amsterdam, DJ Joost van Bellen staat ook nog op de DVD van Extrema vorig jaar. draaide daar, draait op meer festivals, is bij meer uh, dancefestivals betrokken. Zit er de klad een beetje in? Uh, nou, ik denk dat, dat het, dat het veel, veel festivals zijn geweest een tijdje. En dat mensen nu toch wat aan gaan worden zijn. En dat uh, alleen de festivals die zich onderscheiden uh, nu kans maken om, uh, om door te kunnen groeien. Of, of, of in ieder geval het kunnen blijven bestaan. En als je dan extrema hoort, meer, uh, er moet meer gebeuren op een podium. Dat kunnen bands zijn, dat kunnen optredens zijn, dat kunnen dj's met grote schermen zijn. Er moet wat meer gebeuren. Uh, ik denk het wel. Het is goed voor de creativiteit en goed voor het uh, vertieren. De, uh, nu, nu kunst en cultuur zo onder druk ligt, is het misschien juist wel heel gezond dat, er, uh, dat men scherp blijft en dat men uh, creatief blijft in uh, wat ze bieden. Iedereen kan uh, in zijn achtertuin bijna wel een dancefestival in de zomer uh, vinden. Hoe moeten die festivals verder? Moet er een schifting komen of moeten ze zich specialiseren? Ik denk dat het een natuurlijke schifting zal zijn. Uh, op een bepaald moment dan hou je het gewoon financieel niet meer vol. Dus die natuurlijke schifting zal er komen. En ik denk alleen dat de festivals die uh, daadwerkelijk een bepaald publiek bedienen, zoals bijvoorbeeld het dorp waar ze staan, of uh, een, een ouder danspubliek, of uh, noem maar op, dat die het uh, meeste kans maken om, uh, om te kunnen blijven bestaan. Er zijn veel festivals bijgekomen vorig jaar. Ging het voor een aantal festivals al wat minder? Ja, een aantal festivals ging minder. En die hebben ook gestund met de prijs. Wat heel erg zonde is. Want je moet nooit je festival in ijverkoop gooien. Dan maar minder bezoekers. Ik hoor hier een beetje de Kif naar Dance Valley. Die twee kaartjes voor de prijs van één verkochten. Ja, dat was misschien niet zo slim. Maar ik heb gegeven moment gaan mensen natuurlijk verwachten dat het volgend jaar weer hier gebeurt. En je moet altijd, zeg maar, de groenteman moet altijd een sla zeg maar, meteen verkopen. En daarna moet je hem weggooien. Anders <laughs> dus directeur Marcel Mingers van Festival Extreme. Het NOS Radio 1. Nou, daar wachten we nog even mee. hoor. We gaan eerst even wat anders doen. Het herdenkingsmonument voor de treinramp bij Harmelen wordt aangepast. De twee platen met daarop de namen van de slachtoffers... werd anderhalve week geleden onthuld. Precies vijftig jaar na de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis. Maar kort na de onthulling bleek een aantal namen fout op het monument te staan. Het Jansson, goedemiddag. Goedemiddag. 1SON, voorzitter van het dorpsplatform Harmelen. Uh, wat heb ja. u de afgelopen week allemaal meegemaakt? Ja, uh, wij hebben met uh, veel uh, enthousiasme dat monument uh, uh, uh, van de grond gekregen. En wij hebben daarbij uh, voor de naam gebruik gemaakt van het officiële kpd rapport uh, wat op 31 januari 1962 is uitgekomen. Uh, is uitgebracht om het, uh, de, de, de, het ongeval te onderzoeken. En daar zijn dus ook die 93 namen aan toegevoegd van de overledenen. Maar het blijkt dat daar in de te lijsten dat daar fouten zaten. Ja, want u kreeg een en, uh, hoop, uh, hoop kritiek over u heen. Hebt u daar de afgelopen dagen wakker van gelegen? Uh, ik heb er wel wat wakker van gelegen. In die zin uh, dat uh, wij werden wel door heel erg veel mensen. Ik heb ontzettend veel mailtjes gekregen van mensen die zeiden: Ja, daar kunnen jullie niks aan doen. Uh, maar um, wij hebben dat monument opgericht uh, um, om die, uh, die namenstaanden uh, toch to to to to enige voldoening te geven en erkenning te geven wat hun overkomen is. Ja. En vandaar dat wij zeggen: ja, ook al kunnen wij er niks aan doen, um, die namen moeten er wel goed opkomen. Dus um, we hebben daar uh, we hebben twee groepen namen: dat zijn namen waarbij een letter uh, ontbreekt, hè, dus bij van de, die van der of van den moet zijn. Ja. Uh, er is ook een, uh, een, een slachtoffer waar de KPD een vraagteken had gezet omdat ze niet wist of het een man of een vrouw was. Uh, daar uh, hebben wij een streepje gezet en daar kunnen wij dus een M van maken. Dat wordt ter plaatse gezandstraald En um, de, dan zijn er namen waarbij of een letter uh, in de naam verkeerd is of de geboortedatum verkeerd is. En die worden opnieuw in steen uitgehouden. Die worden in, in dezelfde steen, in de, in de rechtersteen van het monument. Aan de onderkant is nog wat ruimte. Daar worden die namen opnieuw vermeld. In een wat kleiner letterkorps. Ook gewoon eh, gehaald verguld, net als alle anderen. En dan komt er een verwijzigsterretje bij de naam. Eh, om aan te geven dat eh, die naam eh, beneden eh, juist wordt weergegeven. Ja, maar dat ga je wel zien hè, op dat monument. Ik herinner me vorige week dat hij bij ons in de uitzending zegt van... ja, dat kun je op deze manier niet veranderen. Dat ga je onderroepelijk zien, dat gaat er slordig uitzien. zien. Nou, dat is, kijk, dat is, uh, dat is de, de optie uh, als je zou zeggen... De, uh, dat is ons ook gesuggereerd en ook door vakmensen. Uh, uh, uh, populair gezegd smeer, smeer de, de verkeerde letters dicht, spuit daar wat in. Ja. En, um, en de zandstraal dan opnieuw de goede letter erin. Maar dat ga je zien, want je ziet een kleurverschil. En bovendien is het zo, want het materiaal is natuurlijk anders... ...dat is dan een kunsthartsproduct. En bovendien is het zo dat eh, niemand kan ons garanderen... ...dat dat eh, er even durend in blijft zitten. En eh, men zegt dus van, nou ja, dat blijft een jaar misschien... ...als het meeste drie jaar blijft dat zitten. En dan hebben we over drie jaar hetzelfde probleem wat we nu hebben. Ja. En wij hebben dus gekozen voor een wat ziekere oplossing. Gewoon de namen er opnieuw in zetten... Uh, dus, uh, en uh, dan blijft het karakter van het monument blijft intact. En dat is uiteindelijk uh, toch het belangrijkste. Ondanks misschien belangrijk. een uh, chique smetje. Het wordt opgelost. We gaan kijken zodra die uh, veranderingen zijn uh, doorgevoegd. Uh, Ed Jansson, voorzitter van het dorpsplatform Harmelen over het monument. Ik dank u hartelijk. Goed, de avond. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Dank u wel, en met niemand minder dan Juri Stubenitski. De Amsterdamse wethouder van cultuur, Gerolds... zoekt onderdak voor de meesterwerken uit het Van Gogh Museum. Die zijn in 2013 drie maanden niet te zien als het museum wordt verbouwd. Ze hangen volgens NRC Handelsblad tussen 29 september... en 1 mei volgend jaar in de hermitage, maar daarna niet meer. De wethouder hoopt dat de hermitage een langer onderdak kan bieden. Anders dreigt een financiële strop... Jaarlijks trekken de schilderijen van Van Gogh 1,6 miljoen bezoekers. Als er voor het einde van de maand geen oplossing is gevonden... wil de wethouder de kwestie bespreken met staatssecretaris Zelstra. De kinderen van de prins johan Frieso mithiel school in Haren... keken vanochtend vol spanning uit naar de komst van Joep van het Hek. Vanwege de nationale voorleesdagen had de cabaretier beloofd... voor te lezen uit zijn boek De Gelukkige Olifant. En om 9 uur vanochtend zaten ze allemaal aan het voorleesontbijt... Maar te vergeefs, Joep had zich verslapen. Voor de camera's van RTV Noord legde Amsterdammer uit wat er is gebeurd. Ik was een beetje laat, maar daar kon ik niks aan doen. Want ze hadden me in het uh, hotel niet gewekt omdat de telefoon op mijn hotelkamer kapot was. Dus het hotel kon er ook niks aan doen, niemand kon er iets aan doen. Toen hij eenmaal wakker was, haastte van het hek zich naar haren. En rond 10 uur kon hij alsnog beginnen aan zijn voorleesoptreden. En in Nijmegen ging het ook niet vlekkeloos, zien we bij Omroep Gelderland. SP-leider Roemer las het verhaal voor over een uiltje dat zijn moeder kwijtraakte. En als kind kun je dan natuurlijk maar in één ding denken. Valt hij toch zomaar uit de boom? <lacht> kijk, kijk, daar gaat hij. Moet je niet huilen hoor. Geen paniek. Ik ja, stemmen voor de SP. Arm kindje. Ja, uh, nieuws met een Nederlands tintje in de Jakarta-post. Indonesische politici hebben kritiek op plannen van Defensie daar... om overtollige Nederlandse tanks te kopen. Defensie in Nederland stoten Leo Leopard-tanks af vanwege de bezuinigingen hier. Het Indonesische leger wil 100 tanks kopen, maar de parlementariërs noemen dat onnodig. De zware leopardtanks zijn ongeschikt voor de dicht beplante bossen en het rivierenlandschap in Indonesië. De politici zeggen dat het land meer belang heeft bij een sterke marine en een luchtmacht met moderne gevechtsvliegtuigen. De fusie tussen de faculteit der geesteswetenschappen en de faculteit der letteren van de VU heeft verregaande gevolgen. Dat meldt Folia, het weekblad van de Universiteit van Amsterdam. Klassicus en universitair docent David Reisser was genomineerd voor de titel docent van het jaar en sleepte de prijs voor de publieke intellectueel in de wacht en nu wordt hij ontslagen. Door de fusie is er geen plaats meer voor reizer. En daar is hij furieus over. Hij zegt dat de UvA hem steeds het perspectief voorhield... dat hij een vaste aanstelling zou krijgen. Maar dat gaat dus door die fusie niet door. Volgende week moet de UvA tijdens een hoorzitting uitleggen... waarom hij moet vertrekken. Op dichtbij.nl een initiatief voor een standbeeld... voor de bekendste clown en acrobaat van Nederland, Bassie en Adriaan. Hun serie is voor een groot deel in Vlaardingen opgenomen. En daarom is de 20-jarige Vlaardinger Pollen van Duren een petitie gestart om steun voor het standbeeld te krijgen. Volgens Van Duren moeten Bassi en Adriaan geëerd worden... voor het jeugdsentiment van minstens twee generaties Nederlanders. Clown Bassi zegt enorm vereerd te zijn, maar vraagt zich af of het nodig is. Er zijn veel anderen die een standbeeld verdienen. En eigenlijk ben ik zelf natuurlijk een wandelend standbeeld... zegt de 76-jarige clown inmiddels, maar hij zegt het met een knipoog. Zoals het hoort bij een clown. Wat mij betreft, laat maar komen het standbeeld. Hij verdient het Bassi en Adriaan. Jury, dank wel. Na zes uur zijn we terug met nieuws over de pensioenen. Het gaat u aan, dus blijf luisteren. Tot zo. Radio 1 verjongt. Morgen voor iedereen vanaf 12 jaar. bekervoetbal. Hey Hé, hé, hé, wat gebeurt nou, hier? Zo, een van die supporters die valt de doel van de AZ. Estip, aan. Ajax, AZ. Dit is het moment. We moeten trainer een keer het leg hebben om te zeggen. We stoppen ermee. NOS langs de lijn. Morgen om half drie. Radio 1. Het nieuws.